Twee uur, Juri Stubinitschi met het NOS-journaal. Robin Gibb, een van de drie zangers van de Bee Gees, is overleden. Hij leed aan kanker en werd vorige maand in het ziekenhuis opgenomen... met een longontsteking. Samen met Barry en Maurice vormde Robin eind jaren zestig de Bee Gees. Ze werden wereldberoemd met hun hoge driestemmige zang. De Bee Gees scoorden hits als Stain Alive, How Deep Is Your Love... en Words uit de film Saturday Night Fever... Robin Gibb had ook succes als solozanger... met onder meer Saved by the Bell en Juliet. Robin Gibb is 62 jaar geworden. In Chicago zijn twee verdachten gearresteerd... op verdenking van terreurgerelateerde activiteiten. Eerder werden al drie mannen opgepakt... op verdenking van terreurplannen voor de NAVO-top over Afghanistan. Een van de twee verdachten die vandaag werden opgepakt... zou geprobeerd hebben spullen te kopen om een pijpbom te maken. Wat hij daarmee van plan was, is niet duidelijk.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 Veel internetters wisten de blokkade te omzeilen. Pakistan had de site geblokkeerd omdat Twitter had geweigerd materiaal te verwijderen dat beledigend is voor de islam. Er werd opgeroepen om afbeeldingen van profeet Mohammed te plaatsen. Volgens de islam is dat godslasterlijk. Het is niet bekend waarom de blokkade van Twitter is opgeheven. Het weer, kans op een bui, en het is ongeveer 12 graden. Morgen eerst vrij zonnig, maar al gauw ontstaan er stapelwolken... die vooral smiddags uitgroeien tot een bui. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Hallo allemaal, nou ben ik weer heel laatst terug in Spanje, ook wel weer gezellig. En dan nou was ik gevlucht vanwege de politieke toestanden, hè? met die wilders die ze zien, niet kreeg. Nou, ik had mijn hielen nog niet gelicht. We hadden ze toch met z'n allen iets moois bekokstoofd, hè? een bezuinigingsakkoord. Nou, daar was ik dan wel weer erg content mee. Maar daarna schijnen ze elkaar toch meteen weer in de haren gevlogen te zijn. Hè? Die politici en onderling in de partijen ook weer, hè? Met, die, met die Dibi of Tof of hoe heet die, en die sap erbij, nou, dat zijn we een naam allemaal. Nou, en straks krijgen we die hele tsunami van sport over ons heen gekieperd. Ook niet echt iets om je op te verheugen, hè, tenzij je ervan houdt natuurlijk. Dan zit je gebeteld, maak dan je borst maar nat, hè. En zorg dan maar dat je geen verkleving krijgt van het, van het urenlang op de bank voor die tv zitten, hè? Dan krijg je straks weer van die vliegtuig erop boze gevallen, maar even, eerst krijgen we nog het Songfestival... met allerhandige gedoe van narigheid en lelijkheid... en al of niet indianenveren op je kop of wat dan ook. Nou ja, dat liedje van ons is wel aardig... maar we zijn er geloof ik drie avonden mee zoet met die hele toestand. Maar ja, met mijn omgebouwde buurman ga ik wel weer kijken... wat ze allemaal aan hebben hè? met een nappie en een drankje erbij. En zo kom je er wel doorheen, door die hele ellende. Nou, ik ben blij dat ik weer thuis ben. doei! doei! <middels> Welkom, welkom, lieve luisteraars. Uh, kijk op uh, www.groentevrouwen.com. Fijn dat ze weer terug is. Hè, wat is ze weer zinnig. Dank, mevrouw Dodeman. Goed, onze gasten. Roosbief. Maar niet, uh, maar niet allemaal hoor, potverdorie. Gelukkig is Roos wel meegekomen, dat scheelt. <laughs> en de drummer, uh, Tim van Oosten. Nou ja, dat is de kern natuurlijk van het geheel. Hè. Ze zijn al bijna zeven jaar samen, vanaf Roos haar vijftiende. Oh, band, opgeri band opgericht in Duiven in Gelderland. Maar uh, dat andere kernlid, gitariste Reinier van der Haak, die ontbreekt. Hoe is het met hem? Ja, ga hartstikke goed met Rennie. Hij woont samen nu ook. Dus, oh, uh... <laughs> ze had geen zin om zijn bed uit te gaan. Hey, is hij nou ondertussen alles afgestudeerd? Nee. Nog steeds niet? Nee. Oh, jawel, jawel. Of hij... niet? Nee, hij moet zijn scriptie nog zijn. Hij moet zijn nog zijn. Alleen. Hij studeert psychologie? Hij, hij heeft nu, ja, hij ja. heeft nu wel een baan uh, drie dagen de week. Okay. En hij heeft ook zo heel handig gekozen dat hij op maandag, dinsdag en vrijdag... als, als hij meestal moet spelen... <laughs> dat hij die dat baan hij, werken. Oh, maar, uh, hij zei dat hij dat ze heel flexibel zijn. Dus we geloven hem. Oh, Oké, okay. nou goed. Leuk toch? Eh, ik was ook zo nieuwsgierig naar het nieuwe uh, bandlid, uh, hè? weer in België, Thijs Delbeke. <lacht> of niet? Ja, klopt. Ja. Hey? ja nee. Uh, uh, Wannes die uh, die is nu aan het doorbreken in België met zijn eigen groep, het zesde metaal. En, uh, en is hij ook vader geworden? Twee keer zelfs. Ja. Oh, ja. Er is een ho hoop gebeurd. In, de, in de vorige tijd, die ja, ja, precies, ja. En, en Tom Pintins, die jullie, uh, allebei jullie platen produceert, maar ondertussen ook bandlid is geworden. Ja. Maar goed, dit is allemaal België, het is allemaal veel te ver weg. Hè. Goed, nou, uh, we gaan gewoon. Uh, ik, ik, ik weet natuurlijk alles al van je. Uh, <laughs> dus we gaan heel veel muziek horen. Uh, jullie gaan heel veel spelen en we gaan plaatjes draaien. Maar hoe is het verder met jullie? Ja, goed. Uh, het gaat wel goed. Ik ga naar Antwerpen verhuizen. Je gaat naar Antwerpen verhuizen? En Tim, die doet het conservatorium. Ja, dus, uh, waar, Tim? We, we hebben samen een hond, dus het gaat goed met ons. Ja, Bert, hè? Bert. Ja. Hoe kom je aan Bert? <laughs> Bert is gevonden. Ja, misschien moet ik het niet zeggen, anders willen de eigenaren misschien terug. Oh. Nee, Bert, <laughs> Bert is gevonden in Ruillo door mijn ouders. Oh, oké. Okay. Dus. En omschrijf me: het is dus iets te korte poten, een vuilnisbakje? Nee, het is echt een rasomschrijf. Maar ja. Ik zie het ook niet, maar het is, uh, ja, het is een soort tackle maar dan, uh, dan veel breder en groter. En, maar wel net zo laag, maar dan in het groot, zeg maar. dus is, uh, okay. met hele grote oren. Met hele grote oren. Nou, zeker. Het lijkt me erg leuk. Ik heb hem op een foto gezien, ja. Goed, uh, laat maar horen hoe jullie klinken met z'n tweeën. Ik ben heel benieuwd. Ja, we gaan een uh, oud liedje van de eerste CD beginnen we mee. Dat is oh. het enige een ja, nummer van, de, van, van, van, van vroeger. Oké. Okay. Dit buitenboord ja. van ijzer kan je dingen maken, maar het kan je ook echt raken, in je hart, je hart of gewoon. Als je niet bukt Ja, mijn tanden hebben het geweten Die zijn voor jaren vastgeketend Meneer met handschoen zei We doen alles voor een lach En met mijn ijzerde lach, zeg ik mijn vriend, de gedachte: buitenboord. buitenboord, buitenboord, op weg naar school. Van niemand tegen Lege straten Lege wegen Eenmaal op plein Waar moet ik zijn? In welk lokaal? Hopelijk geen gym in welke taal Ik ruik de geur Van schimmelbroodjes In plastic zakjes In prullenbakjes Eenmaal plein, waar moet ik zijn? In welk lokaal, hopelijk ging Jimme welke taal? En alles draait zo om de tijd. En alles gaat zo snel voorbij. Buitenboord. Buitenboord. Uit het bord. Ja, mijn beugel is eruit geslepen Wordt er nu anders Naar mij gekeken Ja, wat er was, staat nu weg Dreigt de gevaar Ben ik nu anders dan voorheen En mensen vragen raarste dingen Ik weet niet waar Ik moet beginnen Heb je een plan? Ben je op zoek? Weet jij je telefoonnummer uit je hoofd En alles draait zo om het geld En alles draait om het geld Lach, zeg ik mijn vriend de gedag Hartstikke mooi. Te gek om dat zo op deze manier te horen. Heel erg mooi, hè? anders. Ik ga even opzommen wat er in de rest van de uh, nacht komt. Uh, uh, laatst liet ik horen hoe de gemiddelde dappermarktbezoeker... Uh, denkt uh, over wat het goede leven is. Ik dacht, laat ik ook eens een tuintje verderop vragen. Bijvoorbeeld in de tuin van het Singermuseum in Leiren. Waar een heuse ver gehouden wordt. Goed, uh, wat is volgens jou het goede leven, uh, Roos? Het goede leven... Uh... Er bestaat ooit wel meerdere dingen dan één ding, denk ik. Ja, ja, uh, uh, wat ik persoonlijk leuk vind om ja, te doen, ja. uh, muziek maken en zwemmen ook. Oh, ja, ja. jij zo van zwemmen? Nee, een beetje maar. <lacht> dat wel mee. Dat niet zo vaak. Af en toe in de kwakel Nu terecht. <lacht> okay. En lekker eten drinken of is dat niet zo belangrijk? Oh, drinken vind ik ook leuk. Ja, ik <lacht> eet ook wel. <lacht> um, ja. Ja, oké, okay, goed. Dat is genoeg. Uh, Tim, en jij, wat was voor jou een goede leven? Um, drummen. Drummen, oké, okay, dat is klaar. Goed, gaan we door. Uh, <laughs> nou, daarna neem ik u mee naar het Duister Den Haag. En dan nemen we plaats op de chique achterbank van een politie-Mercedes. Ja, want dan rijden ze mee, hè, in Den Haag. De politie in Mercedes. Nou, dan gaan we avonturen meemaken met de agenten Wim en Thomas... Goed, heb ik een hoorspel uit 1967 van de VPRO. Maar dat zou je echt niet zeggen, dat het zo oud is. Is dan ook van Harold Pinter, hè, met drie jonge acteurs. Uh, Jeroen Krabe, Rudolf Luché en Karel van Herwijnen. De regie en bewerking is van Krijn Braak. Hoorspelen, luisterboek, doe je daaraan? Ik weet dat je niet leest, maar een luisterboek, doe je dat wel eens? Uh, nee, ook niet. niet. Oh, Oké, okay, goed. Nou, Dat is wel zo consequent. Uh, en ga je naar theater? Ga je eigenlijk wel eens naar het theater? Um... Ik zou wel vaker willen, maar ik ga niet, niet zo vaak. Nee, en? ik ga meer naar concerten. Concerten. Uh, en ook niet naar de film? Film wel, ja. Was de laatste film die je gezien hebt? Ja, uh, hoe heet die nou? Dat, was, uh, dat is nog niet zo lang uh, geleden. Uh, die had ik gehuurd. Oh, Kops. Kops, Kops, ah, Kops ja, ah, Een hele leuke film. Oké. Okay. Oké, okay, goed. Uh, wat heb ik verder? Oh ja, Mels Krauwel die krijgt, uh, die krijgt uh, uh, uiteindelijk toch dus een badkuip aan het Museumplein. En vanaf 23 september is iedereen daar uh, weer welkom. Hè? Vorige week uh, alleen de pers. En uh, Mels vertelde, dat deed hij heel goed. Ga je wel eens naar het museum dan, Roos? Van de moeilijke vragen. Zo nee, okay, we. Ja, we, sla we slaan hem over. Goed, we, gaan, we hebben een vers broodspoor. Uh, waarbij we uh, eindelijk uh, in Paradiso aanbelanden. We hebben een verse oude meuk in Tracktracers. en uh, de muzikale parel van Rex van Beuningen. Be Nieuwe meuk van de DJ met de lange naam. En uiteraard weer iets te raden uh, van het mysterie van Emily. Met dank aan Jan Emaus. Goed, tot slot de website: www.adelinevanlier.nl. Kan je podcasten, allerlei dingen uh, teruglezen en uh, luisteren. Alles luisteren. Je kunt ook mailen naar hetgoedeleven@karo.nl Of mij bevrienden op Facebook, Adeline van Leeuwen. Want daar zet ik dan ook die dingen op. Goed, volgende nummer. Um, yep. Nou, Ik, ik kan uh, terwijl ze uh, even... Uh, neem wat te drinken, jongens. Uh, aangezien jullie al eerder op bezoek uh, waren... weet ik natuurlijk al een heleboel van jullie. Dus dan gaan we... We gaan niet te veel oude koeien uit de sloot halen. Dat zal ik maar even hier snel doen. Kom. He, uh, Roos, dochter van een uh, straattheatermaker... Uh, kwam als klein meisje met haar iets grotere broertje... Uh, Job op de boerderij in duif in Gelderland te wonen. Zou heel tijdelijk zijn, maar het werden dertien jaren. Pa organiseerde al snel een uh, jaarlijks festivaletje... dat is snel uitgroeide van theater naar steeds meer muziek. Hè? Uh, alles uh, werd ook steeds groter. De silo erbij, koeienstal. Koeieneur heet het. Hè? Ja. Uh, Roos die zong graag, die tat graag op. Eerst met vriendin Doreen. Soms cowboy cowboyliedjes, later met Tim. Die ze leerde kennen uh, als vriend van Broer job hè? Zo ging het toch? Nee, nee, wij waren. hey, wij waren hier de vrienden dat jij vriend met Job was. <coughs> wij hadden eerst verkeering. Het voelt anders. Het voelt anders. <lacht> <lacht> Oké, okay, goed. Oh, jullie hadden toen al verkeering. Toen jullie wat? Toen je 14 was of zo? 15. 15. Nou goed, hè, want toen begonnen jullie dus Roos-Beef. Nu nee, niet meer, hè? We hebben nu geen verkeer. Nee, verkeer. Maar, maar woon je nog wel samen nog steeds een Beetje? Ja, we wonen, we wonen wel samen. Ja. En brengt zij nog steeds koffie s ochtends naar jou? Dat is voorbij denk ik. Dat is voorbij. <laughs> ja, dat deed er geen ja, nog wel hè? Nee, dat is allemaal veranderd. <laughs> ik heb ook een leven. Oh ja, oké. Okay. Hebt... En hoe doe je dat dan als jullie verkering hebben? Dat gaat gewoon wel goed in hetzelfde huis wonen en. Als nee, we hebben geen verkering. Nee, maar als jullie dan oh. verkeering met iemand anders hebben. Oh tuurlijk. Ja. Oh, nee, nee, maar Tim nee, heeft helemaal. nooit verkeering, dat, okay. is, dat, is, dat is wel makkelijker. <laughs> Nee, heb je nooit verkeering, Tim? Nee, ik, uh, ik uh, Je houdt er niet zo van. Ik heb er een pauzeknop op gezet. <lacht> oh, Oké, okay. goed. Maar je zit op het nu? Ja. In, in Utrecht? Nee, in Amsterdam. In, en welk, wat doe jij? Uh, drums, pop. <lacht> en, <lacht> uh, twee, tweedejaars Tweede jaar is bijna afgelopen. Ja, ja, vind je het leuk? Um, <lacht> heb je het gevoel dat je wat leert? Ja, ja dat zeker, toch? dat zeker. En daarom Maar blijf het je is zitten. moeilijk om ja. gewoon... Weer omdat ik ook wel ouder ben om weer precies. op de school te zitten ja. en weer de, Ja, dat, daar word ik wel af en toe moe van. Ik kan me voorstellen, ja, dan, dat is moeilijk. En dan is het wel af en toe zo klaar en heb je er echt geen zin meer in. En het is toch wel een concurrentiestrijd altijd op zijn school. En iedereen ja. heeft het over gitaren en pedalen en, en stokken en stokken, dit en dat. En ja, ik wil gewoon spelen. Ja, En precies. ik doe dat om er heel veel bij te leren en dat gaat ook heel goed. Ik leer ook heel veel, ja. maar ik ben ook blij als het klaar is. Als het klaar is, ja. ja. Hé, nou. hey, en zet je nog in andere band? Zat je ook bij het zesde metaal? Ja, We... ik droomde ook bij het zesde metaal, ja. Maar nu nog steeds? Nu nog steeds. Oké, okay. ja. Dus dat is wel dubbel druk dan? Ja, ik heb een paar hele leuke maanden achter de rug. Oh maar, ja, uh, ja, heel druk. Dat ging bijna niet meer. Nee, want dan moet je dus en naar school, en, uh, en met zesde metaal, en met uh, Roos spelen, ja. Ja. En jullie gaan nu in Antwerpen wonen? Nee, alleen ik. Oh, ja, alleen? Ja, we gaan uit elkaar dus. Oh, Doe <laughs> Goed, waar was ik gebleven? Oh ja, ik, was nog, ik moet nog even jullie bio uh, verder voorlezen. Hè? Nou ja, goed, toen, jullie, toen jij 17 was wonnen jullie de grote prijs van Nederland. Uh, voor singer-songwriter. Uh, ze gingen veel meer spelen, podiumvaring opdoen... en maakten eind 2008 hun debietalbum met de titel... Ze willen wel je ronddraaien, maar niet met je praten. Viel gelijk goed, al wist niemand waar ze, uh, waar ze de ba band bent... en die stem en die teksten van Roos zouden moeten plaatsen. Vrouwelijke spinvis? Nee, daar eigen voor. Ze hadden ook wel gelijk liefhebbers en haters. Maar dat hoort bij uitgesproken zaken, hè? Nou, ging het verder. Uh, boerderij werd afgebroken. Jeugd thuis werd afgesloten. Er werd nog een mooie docu overgemaakt. Maakt, die ook nog wat prijzen won. Toen gingen Roos en Tim op kamers in Utrecht. Het vrije leven van muzikanten, hè, die hun bestaan financieel bij elkaar moeten sprokkelen. Soms behoorlijk lastig. En dan moest Tim weer de post rondbrengen, of klussen. <lacht> <samen met> Onze <Jons. lacht> biergevier is er al. Ja, toch? <lacht> uh, hè, dus, uh, Kunnen mijn... al doodgaan. Ja, goed. Nou De lijn bleef omhoog gaan, er komt een tweede album. Het is een stuk steviger, minder kleinkunst, meer popmuziek. En de Vlaamse producer Tom Pintens uh, helpt ze niet alleen aan een steviger geluid, maar gaat ook met de band meespelen. Goed, eh, nou, Wannes van de Kapelle hebben, hebben we al behandeld. Die is net zesde middag gaat goed. Wat hebben we hier? Uh, om... Oh ja, het tweede album heet dus Omdat ik het wil. Omdat ik het wil. Omdat ik dat wil. Omdat, Omdat ik, dat wil. ik dat wil. Omdat, Omdat ik toch? Van... Ik... Omdat, Omdat ik, ik. dat wil, ja. ja. Zat er wel dat? dat oké, okay, goed. Kun <laughs> je weer twijfelen, hè? Was je ja. weer niet twijfelaar? Maar goed, oké. Okay. Nou, het rode haar is uitgegroeid, daar was ze wel klaar mee. Ze heeft dus haar eigen kleur, een soort van blond. En, uh, en jurkies, maar niet vanavond. Uh, heel leuk. Even kijken. Ja, ze maakte ook nog wat uitstapjes, die Roos. Ze zat drie maanden in een psychiatrische inrichting. Ja, we telden er dat telden we nog. Leuk om zo te zeggen. Er was allemaal met idee erachter. Ja, precies. Dat was een kunstenaarsplek. Hè. Uh, het was wel voor het eerst dat er muzikanten zaten. Uh, met wie zat je daar nou? <lacht> Met Tim. Met z'n tweeën. Ja, we, echt. we raken nooit van elkaar uh, hoe je dat? Dus het is goed dat, goed dat je, je nou eens gaat verhuizen. Ja. Dat is een grote stap, oké. Okay. Maar je hebt uiteindelijk na, na die drie maanden met uh, Torre Florim... van de groep De Staat... Uh, ja, de speeldoos. Uh, speeldoos gemaakt, mooie nummertjes. Uh, anyway, uh, uh, um, die cd, uh, ik kan hem nergens meer vinden. Ik heb hem thuis ergens. Maar daar komt het nummer in het bos uh, uit, hè? Nee. Dat nee, nee. Je, een, ja, nee, nee, maar oh, die, de inspiratie. Die, ah, van het... Van het, van het, van het, van het toen wij in de dolder woonden. Ja, woonde. ja, daar komt het vandaan. Ik heb dat... Ja, dat gaat over die plek. En, uh, en, uh, en ja, het is, het is wel een vrij eenzame plek. Ook, ook als je je goed voelt, denk ik, dan uh, is het nog moeilijk om, uh, om daar uh, een leuke tijd van ja. te maken. Ik vond het moeilijk om daar uh, kan me voorstellen. Uh, drie maanden te zitten. Ja, ja. Was, nou ja goed. Dat, dat hoor je dan ook in het liedje. Dat gaan we zo horen, maar ik ga eventjes hier nog door. Was ik? Oh ja, uh, uh, hoe staat het met de zelfdiscipline en structuur in je leven? Uh, We gaan even de diepte in nu, hè? Nee, ja, ik Begrijp ben het. wel... <laughs> ben er wel veel meer bezig geweest. Omdat, ja. Om uh, dat... Uh, ja, omdat, om, om, om te kijken hoe ik dat ging doen en zo. Ik ben er nog niet uh, echt, maar... Uh, ja, het gaat wel uh, beter uh, om, om dingen te doen en uh, gedaan te krijgen. En, uh, ja... Ja, ik denk dat het nooit allemaal vanzelf gaat, dingen maar uh, het, zal wel, uh, het gaat wel beter. Ja. Uh, omdat, ja. Heb je genoeg te doen heb je, met, met, met Roosbief? Ja, het... ja, eigenlijk wel. Ja, ik doe ook wel andere Ik, ik schrijf nu wel veel. En, en dan maak, heb je een opdracht voor een avond of voor een film. Of voor een... Dus, ik, dus ik schrijf wel veel en ik, ja, ik kan me ook heel goed vervelen. En ik doe van alles. Dat is ook heel goed. Hé, hm. hey, en uh, jij die liedjes schrijven, dat gaat op allerlei manieren, heb je vorig jaar verteld. Uh, het kan met een zinnetje gebeuren, of je zit lekker te, lekker te, te, te, te pielen, meestal op de piano. Ja, nou. ja. ja nu is het kort de gitaar. Dus ik, eigenlijk heb ik al speel ik niet meer zoveel piano, omdat ik aan het aanoe moet de gitaar. Ah, ja, okay. <laughs> hey, en uh, uh, lekker spelen met woorden. Het moet nooit te glad worden, mag altijd een beetje vringen, dan beklijven ze ook meer, vind ik, ja, met jouw teksten. Je bent toch meer. een, uh, uh, Jij vindt dat van niet, maar ik vind van, van wel. Een zingende poëet. Hè? Dan, je bent meer een, een, een zingende poëet dan, een, dan puur een zangeres, toch? Alhoewel, je wordt steeds. Ja, maar ja, een zangeres is, is alleen maar iemand die zingt. En een, een, een, iemand die liedjes schrijft. Ja. Dat is een songwriter of hoe je dat ook. Of een liedje schrijft. Maar heb je ooit zangles gehad? Ja, wel, maar ben ik altijd vrij uh, ja. nooit lang mee doorgegaan. Maar ja. Dat, dat is op zich wel jammer, omdat je dan, dan niet zo techniek hebt. Nee. Bepaalde dingen. Zou je dat dus, nog wel willen? Uh, ja, ik denk er wel zo over na. Maar dan. Uh, ja, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in om dat te doen. Nee, dan verlies je ook natuurlijk <laughs> iets. iets uh, je, je wil het onvoorspelbare ook een beetje in je stem misschien laten. Ja, maar het is wel. Het is som of wat denk ik, iedereen heeft die zingt, dat je wel. soms altijd een beetje dezelfde dingen doet. Dus ik ben wel. Ik ben wel ik probeer wel zo uh, naar verschillende dingen te luisteren... om te kijken hoe, hoe die dat zingt. Of, ja. uh, zo, zodat ik, ik heb natuurlijk altijd een eigen geluid als ik zing... Omdat, ik, omdat mijn stem nou helemaal zo is. Ja, maar niemand kan jouw liedjes toch nazingen? Nou, dat ja. is volgens mij... Nee, dat is, ik denk dat het heel raar klinkt als iemand gaat iemand jou nadoen. Het zijn niet liedjes die zo iemand kan zingen, toch? Wat vind jij, Tim? Um... Maar het zijn wel goede liedjes. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. dus als het goede liedjes zijn, vind ik dat iedereen ze kan zingen. Nou, maar ja, ja, ja. Oké, okay, maar. Nou, ja, maar ik denk dat ze dan toch heel anders klinken. Ik, ik moet denken, uh, uh, een van jou, uh, iemand die jij uh, ook interessant vindt... Uh, en die heel authentiek is, net als jij... en, en, en die wel op een bepaalde manier uh, qua liedjes aan jou doet denken... dat is natuurlijk die Daniel Johnston hè, uit Amerika. Ja. Uh, hoe heb jij hem gevonden? Um, ik denk, denk via mijn vader. Denk ja, ja. Ja. Het is natuurlijk een, een, een beetje een typisch geval. Hij is manisch depressief, ook uh, schizofreen gedeeltelijk. Een cassetteartiest, hij woont nog steeds bij zijn ouders. Ik ben altijd bang dat als die ouders doodgaan, hoe gaat het dan met hem? Hij heeft nog een broer. Ja, die, die zorgt dacht, ook voor die hem. Voor hem ja. nou, er is in ieder geval een bijzondere documentaire over hem te zien. Volgens mij kan je hem helemaal op internet vinden. Uh, The Devil and Dan Daniel, uh, uh, Daniel Johnston. Uh, je hebt het liedje van hem uh, vertaald, hè? Nee, ja, ik niet. Ik heb het, het gezongen. Da nee, dat hebben Henkes en Binnenvoet vertaald. Binnenvoet en Henkes, ja. ja. ja. Maar ik, het is, laat dat even een stukje horen van Daniel Johnston. Oh. And I'll tell a story About an artist growing old Some would try for fame and glory Others aren't so bold Everyone and friends and family Saying hey get a job do that only why are you so odd we don't really like what you do we don't think anyone ever will it's a problem that you have and this problems made you ill Tell a story that an is growing old. Dit verhaal heet heel eenvoudig: het leven van een kunstenaar. De meeste willen roem en rijkdom, anderen vinden dat raar. Alle vrienden en familie. Zeggen, hey, zoek een baan. Heb je last van aanstellerietes? Of van de baan? Wat jij doet, vinden wij niks. Je krijgt waarschijnlijk nooit publiek. Het is een probleem dat jij jezelf maakt. Door dat probleem ben je nu ziek Dit verhaal heet heel eenvoudig De kunstenaar wordt oud De meesten willen roem en rijkdom Dat laat een de koud De kunstenaar wandelt alleen Niemand zegt achter de rug, het lef dat hij zich zo noemt, hij wordt toch nooit beroemd. De kunstenaar loopt door de bloemen, ogen na de zon gekeerd, hij doet de hele dag niets anders is dat echt nou zo verkeerd? Ja, dit was een opname drie jaar geleden in Paradiso Bovenzaal. Bij de presentatie van uh, het eerste album. Ze willen wel je hond aaien, maar niet met je praten. En, maar we zijn nu drie jaar verder en ze zit hier live achter de piano. En ze gaat dat uh, een mooie lied zingen. Wat, ze, wat haar uiteindelijk heeft, die ellendige drie maanden in dat die kunstenaarsplekje bij die psychiatrische inrichting. Heeft toch wel dit nummer opgeleverd: Roos en Tim. Maar het leven... Ik, ik neem deze, ja. Uh, Roos, je hebt, je hebt uh, uh, allemaal plaatjes meegenomen. Wat gaan we draaien? Wat, wat, wat, iets wat jij heel mooi vindt? Ik weet niet waar ze mee willen beginnen. Maar, maar, maar jij mag het zeggen. Oh, zo? Ja. Uh, even denken wat ik ook wel... Je had <laughs> je, Maarten van Roosendaal, je hebt uh, Bright Eyes, Killian Welsh, uh, Wilco. Uh. Uh, ik wil Wilco wel, een beetje een vrolijk liedje. Uh, Wilco, oké, okay, goed. En... en uh, Hoezo vind je Wilco leuk? Vertel eens iets over Wilco. Ik vind een hele goede band. Vooral, uh, uh, ik, vind, ik vind een hele goede liedjes. En dat en klopt gewoon die band. En, en, die, en ik vind hun instelling heel mooi. Dat, dat hun gewoon muziek maken omdat ze live willen spelen. En dat, is, dat is hun instelling wel. En dat krijgen ze ook voor elkaar. Omdat ze gewoon heel goed zijn. Hey, live concert geweest? Uh, ja, ja, ik heb het niet... een paar keer gezien. Ja. Ja. Ja, ja, de laatste keer dat ik ze gezien had, vond ik het iets minder. Maar dat lag misschien ook een beetje aan mij en en, en toen was het allemaal toen, sp toen speelde ze het uh, ja dat dat denk je dan als kijk geaut geautomatiseerd zeg maar. oh Op toch het, ja dat maar dat is ook altijd een beetje makkelijk om te zeggen want als mensen dat tegen ja <laughs> mensen zeggen dat nooit tegen ons denk ik omdat het nooit nee. uh, dat het nooit nou ja wel strak door Tim natuurlijk maar uh, dat, dat er altijd wel iets uh, anders Ho is dan anders dus ja, uh, ja. Ja. dat hoop je ook te, te, te houden natuurlijk toch Jawel. Want, nee. Hoe leuk is het om op het podium te staan? Soms helemaal niet leuk. Soms, Echt waar? Soms heel leuk. Is het soms niet leuk? Nee, als de omstandigheden niet, niet, niet goed zijn. Of, of, Noem eens wat dan? Wat kan vervelend zijn? Geluid, als er heel veel feedback is. Als er gepiept wordt in ja. de monitors. Dat je niet, oh ja, dat jezelf is. niet hoort. Of als er de mensen vervelend zijn. Ja, erger jij je niet ontzettend als er als het publiek allemaal zit te kletsen. Jawel. Ja. Oh, dat vind ik toch zo. Dat zou ze toch ook in Paradiso in de Melkweg is soms te erg. Weet je dat? Ja, ja ik heb dat wel. <laughs> Moet ik echt helemaal naar voren gaan staan. Want anders, anders hoor ik de band niet of de zanger ja. niet vanwege dat geoude hoer. Ja. Dan denk ik, waarom ga je naar een concert? Ja, ik snap dat ook niet. Ga nee. naar een café. Nee, maar die Wilko ja. die, ja, die heet eigenlijk uh, de zanger, heet Jeff Tweedy, dacht ja. ik. En die, uh, die heeft. Ik heb laatst een filmpje gezien dat hij uh, zo tien minuten een speech heeft gehouden over het publiek van. Uh, dat, dat iedereen aan het praten was. Ja, waar, waarom, waarom koop je die? Waarom, waarom koop je een kaartje? Waarom heb je er zoveel geld voor om ons te zien? En het, is allemaal, het is gewoon veel leuker als iedereen zijn mond, mond houdt. Uit maar hij zei het wel mooi of niet? Niet ja. of uh, vervelend. Hij zei het heel goed. En, uh, ja, dat, okay. dat vind ik ook. Ja, goed. Heb jij het wel eens gezegd tegen publiek? Ik heb wel eens gezegd van: uh, hey, uh, uh, als het vrijdag was, dan zei ik van: uh, hey, uh, meestal praten mensen het weekend nadat het weekend geweest is, na wat ze, wat ze gedaan hebben. Maar het weekend is nog ineens begonnen en jullie zijn nu al... Aan het napraten. Af... Ja. napraten. Oké, okay. Wilco. ben ik er al. Ja, je bent er al. Yo. Ja, ik ga nu dus een tune doen die, we, die ik nog niet... Oké, okay. uh, dit is de nacht van het goede leven met Adeline. Adeline, Do zo heet ik je. Ja. Adeline, ja. <laughs> Daar komt-ie. Dit is de nacht van het goede leven met Adeline, Adeline, Adel Adeline. Wie niet weg is, is gezien. Heb je hem? Heb je hem, Anne? Nou, ik vind hem prachtig. Zeer veel dank. Uh, en, en, en nu is het weer tijd voor jullie eigen uh, nummer. Okay, um... Want ik, ik moet door, want ik wil dat nummer met die gitaar straks. Maar nu is het eerst nummer vier. Uh, Hessens. Hessens. Heet dat? Ja. Oh, dat vind ik ook een heel mooi nummer. Daar komt ook de titel van het album vandaan, hè? Ja, omdat dat... ik dat wil. Dat zit wil. daarin? Precies. Uh, Tim speelt hier niet mee. Oh, Tim, oh, ga lekker zitten. Ze dreigen, drammen, draven door, sneller dan paarden en kruipen voor. Slachten je af, vreten zich op, ze noemen zich hessens, zitten in mijn kop. Is het mogelijk dat ze nu gaan slapen? Ze kruipen onder de wol Zich uitstrekken en nog eens omdraaien Omdat ik dat wil ja, ja, ze gooien me in het diepe Zonder bandjes, zonder boot Zonder kennis of diploma Zonder slag, zonder stoot Weet is geen excuus, ik ben er zelf ook wel bij me Ik heb ze niet in de hand Die hersens van mij is het mogelijk Dat ze nu gaan slapen Dat ze kruipen onder de wol oh. Zich uitstrekken en nog eens omdraaien, Omdat ik dat wil En nog eens omdraaien, omdat ik dat wil. Weer... Zo waar is, hè. Ik vind het echt zo. Ik, ik herken dat zo, iedereen toch? Dat hoofd dat je niet uit kan zetten. En vooral s'nachts dan denk ik ook van. Ik word meestal s'nachts wakker, midden in de nacht. En dan gaat die motor aan in je kop. Vreselijk. Vreselijk. Goed. Ah, nou, eh, ik, eh, ik ga nummer nummers met de gitaar, hè? Zullen we die gelijk door gewoon. Ja, Even, uh, zeg maar eens wat. Want dan, oh, ja, dan ga ik even wat zeggen. Tim, moet oh. jij, uh, oh. doe je hier een mee? Of blijf je hier gewoon uh, bier zitten zuipen? Uh, uh, ja? <laughs> nee, doe je met ik, dit? Ik blijf gewoon bier je blijf gewoon. Oh, dit is ja. ook weer een solo. Dit is ook weer een solo. En primeur. Oh, primeur. Ja. Dit is een nieuw nummer? Ja. Oh, ja maar dit is, dit, we gaan een cd'tje opnemen van de oh, zomer. Ja. Dat, dat wordt een beetje een cd'tje voor, uh, voor de liefhebbers. Ja, het is altijd... Ja. <laughs> en... Uh, we gaan dan maar acht liedjes opnemen. En, en dit liedje had ik bedacht om het nooit op te gaan nemen. Omdat het gewoon een klein liedje is. En uh, ja, dat wordt nooit een wereldhit. Dus. Uh, mag, uh, maar mag, mag ik speel het die... eigenlijk wel uh, graag. Omdat ik niet, eigenlijk ook geen gitaar speel. Maar uh, ik vind het wel leuk om het te doen alsof ik gitaar speel. Oké. Okay.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 Voelde me zo gelukkig en ik weet dat je het zag. De lucht is zuiver helder, je geest is troepel en verwat. De lucht zal zuiver helder, maar nu zie alleen maar zwart. Waarom maak je me aan het huilen, terwijl je me anders aan het lachen doet. Deze dag kon niet meer stuk gaan, Waarom voelt niets dan nu meer goed. Waarom maak je me aan het huilen, waar mijn vrienden naast staan. We vinden ons zo schattig samen Dus zeg niet dat het is gedaan Dan zou hier een gitaarsolo komen Die zit er nog niet helemaal in okay. Waarom moet het in de avond Waarom moet het donker zijn Want vandaag ben ik gelukkig Waarom doet dat toch zo'n pijn? Ja, hè? Ja, hè? dat is klaar. Hè? Hoe is het met de liefde, uh, Roos? Uh, nou, misschien moet daar maar niet naar gevraagd worden. Oké, okay, dan doen we dat niet. Oké. Okay. <laughs> Zullen we nog een, een, een nummer draaien van uh, wat je hebt meegenomen? Ja. Uh, Gillian Welch? Ja, dat is, dat is mooi. het ja? is Anna ook dol op. Dus uh, dan gaan we eens eventjes... Uh, en je weet niet uh, hoe het nummer heet. Het is het laatste nummer van de plaat, uh, Anne. Gaat het lukken? Ja. Knopjes. Is, is er iets? Is het, uh... Komt goed. Ik kom nog even zitten, ja. Goed. Ze Ze een, uh, ja, ik ken haar pas sinds uh, Oh Brother Where Art, though. dat was echt uh, een muzikale ontdekking. Fantastische zangeres, maar ze, ik, ik wil liever nog live. Dus ze zit weer achter de piano en Tim zit weer achter zijn kit. Yeah. Go ahead, Eagles. Ik begin met Tim. Ik wil altijd dezelfde strijd. <laughs> Oké, okay, dan gaat hij. En ik denk aan jou, denk aan jou, maar ik denk vooral aan mezelf Ja, ik denk aan jou, ik denk aan jou, maar ik denk vooral aan mezelf Ik klam me vast aan een paspoort, ben jou missen moe Ben al veel te verheed ik wil nog ergens naartoe. Eet ik kijk niet echt. Ik zie alleen mezelf staan. Alles moet weg, echt. zie me hiernaast staan. Als ik een jongen geweest, dan heette ik daar. Ik stotte zelfs als ik loop. Stroopers, stroupe, stroupe, stroupe, stroupe, stroupe, stroupe, stroupe, stroupe, ik denk aan jou, denk aan jou, maar ik denk vooral aan mezelf. Jij ja, denk aan jou, denk aan jou, maar ik denk vooral aan mezelf. Goede doelen. Lopen haast in onver, goede doelen, niemand wil ze zien staan. Behalve als die knap genoeg is, hoor ik zijn vlotte babbel gehoorzamen. Zie me hier nou staan, als ik een <laughs> Oké, okay. hoe hoog kan jij? Uh, Vroeger kon ik hoog, maar ik kwam wel vrij hoog, denk ik. Ja. Ja. Mini Ripperton, kan jij wel nazingen? Uh, als, ik, uh, als ik een nummer zou horen en het weet zou zijn... Wie... La, la, la, la. Oh. La, la, la. Oh, ja? zeker, ja. La, la, la. Ja, doe eens. Jij noemt een keer de vestie hoe hoog die is. Jij zingt hem veel lager. Jij zingt hem. Lolol. Easy beautiful. Nou goed. Nou, we hebben nog maar twee minuten, kunnen we geen nummer meer spelen? Nee, dat gaat niet. Dat gaat echt niet lukken. Dus vertel even. Oh, ik pak even deze microfoon, is ze handig Eerste optreden van jullie weer? Verdenken. Oerol? Ja, pas. Ja. ja, hoe rol gaan jullie... En wat en, en, en, en doe je van de zomer? Heb je nog vakantie? Ja, ja we, gaan, uh, we gaan eigenlijk een cd'tje opnemen. En, uh, ja. we, gaan eigenlijk niet zoveel, we staan niet zoveel op de festivals. Nee? Um, Beetje uh, rustig aan? Ja, eigenlijk wel. En, uh, en dan na de zomer uh, ga ik met Wannes theater in België. Met, uh, met Wannes samen? Met ja, met twee en vier uh, strijkers. Oh ja, en wat gaan jullie doen? Er zijn liedjes en een paar liedjes voor mij. En ik speel dan ook bij hem. Piano. Wat leuk. Dus, dus je gaat het theater in, in België. Kennen ze jou in België al een beetje? Nee, maar ik, uh, ik, ik, ik, uh, ja, ik, ik loop er wel rond zodat dat het, uh, dat het gaat lukken. Het gaat wel lukken. Heb... En je gaat ook het theater in in Nederland? met, uh, met, uh, ja, met tien, tien optredens gaan we doen. Maar dat wordt, wel, dat wordt heel leuk, denk ik. Dat ja helemaal... Dat andere wordt ook heel leuk. Maar... Nou, wat je vannacht gehoord hebt, dat is fantastisch. Dat is ja, een wat, hartstikke het wordt veel theater. kleiner zoals dit. Wordt ja. het, en, uh, en dan ook misschien met klarinet en... Uh, Trombonnen, maar we moeten nog repeteren. Dus dat is nog allemaal uh, verlaten. Maar, maar eerst verhuizen naar Antwerpen. Gewoon, je gaat naar het buitenland. Ja. Je gaat Emigreren. Emigreren, ja. <lacht> ja ik heb alle inenting al gehad. Oh. <lacht> dan moet je melden bij de vreemdelingenpolitie. Ja. Weet je dat? Oh, ik? Ja, moet dan dat moet, dan moet Ja, ja ik, moet, ik ga van de week kijken wat ik moet regelen. <lacht> ik bedankt. Oké. Okay. Nou, ontzettend lief dat jullie hebben willen komen. Dus uh, dadelijk weer terug naar, uh, naar Utrecht. En. Uh, nou, ik hoop dat je nog een keertje komt als uh, volgende Zeker weten. We komen over drie jaar terug. Ach, over drie jaar pas? Oh, shit. Ja. Nou, Hé, hey, wel thuis. Doeg. Doei.